10 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Athene wordt al de hele avond overlegd... over de benoeming van een overgangsregering en een nieuwe premier. Volgens een regeringswoordvoerder wordt er vooruitgang geboekt. De socialistische PASOK en de conservatieve Nieuwe Democratie... moeten de overgangsregering samenstellen. In het algemeen wordt oud-ECB-topman Papadimos getipt... als de belangrijkste kandidaat voor het premierschap. Hij was president van de Griekse Centrale Bank... toen het land toetrad tot de euro... In Brussel hebben de ministers van Financiën van de Eurolanden vergaderd over Griekenland. Ze vragen de leiders van de twee grote Griekse partijen om een brief waarin ze bevestigen dat ze aan de eisen voor noodsteun willen voldoen. Op pakjes sigaretten in de Verenigde Staten komen voorlopig geen afschrikwekkende plaatjes te staan. Een rechter heeft een streep gehaald door een overheidsplan om de afbeeldingen verplicht te stellen. Vanaf volgend jaar zouden op de pakjes kleurenfoto's komen te staan van gezonde en zieke longen, sigarettenrook bij een baby en een vergeeld gebit. Ook zou iemand te zien zijn die rook uitblaast door een gat in zijn keel. Amerikaanse tabaksfabrikanten maakten bezwaar tegen het plan. Volgens hen zijn de afschrikwekkende afbeeldingen in strijd met de vrijheid van meningsuiting. De rechter is het daarmee eens. De plannen moeten nu worden aangepast. Het Europese noodfonds EFSF heeft 3 miljard euro opgehaald met de verkoop van obligaties. Dat geld wordt gebruikt voor het steunpakket voor Ierland. De obligaties zouden eigenlijk vorige week worden uitgegeven, maar toen was de markt te slecht vanwege de ophef over het referendum in Griekenland. Het EFSF zegt tevreden te zijn dat vandaag alle obligaties zijn verkocht aan investeerders uit de hele wereld. Het noodfonds geeft voor alle euro-landen met grote financiële problemen obligaties uit. met een triple E-status tegen de lage rente. Ierland krijgt de 3 miljard euro donderdag. Het weer, vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig, minimaal rond 6 graden. Morgen begint grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaringen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Als ik zeg een noodfonds van 1000 miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. De coachingskalender is al tien jaar de bron... voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Nou, ik dacht bij de...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 De Lijn, Met Gio Lippens. Goedenavond, u krijgt van ons weer een uur sport op de radio. En dat op de dag waarop Ajax ziet Dirk Boerichter zich voor het eerst melden in het spelershotel van Oranje. Het is voor hem trouwens ook de dag na die smadelijke nederlaag tegen FC Utrecht. Ben je alle verkeersborden Utrecht de andere kant opgekeken? Nee hoor. <laughs> nee hoor, zeker niet. Nee, maar... Uh... Dat is wel een 4-nederlaag. Zometeen veel aandacht voor het Nederlands elftal. En natuurlijk gaan we het hier ook hebben over de nasleep... van die 6-4-nederlaag van Ajax in Utrecht. Henk Spaan praat ons dan bij over de problemen van Ajax... Bij AZ leven ze ontspannen van dag naar dag. De trainer van de koploper in de Eredivisie, Gert-Jan van Beek, gunde zichzelf een dagje vrij. Nou ja, vrij. Hij ging een muurtje metselen. Dit is de manier waarop ik probeer mee te, te ontspannen en mijn hoofd leeg te maken en, uh, en weer voor te bereiden om een paar drukke weken die er komen aan, aan, aan, aan te komen. Met de, met de, de kerst en uh, weer een overvol programma. Dus uh, ja, dit, uh, dit ontspant mij. Vanuit zijn Friese boerderij straks een uitgebreid gesprek met Gert-Jan van Beek en de korfballers zijn weer thuis. Wereld Kampioen werden ze voor de achtste keer. Er kwam een enthousiast onthaal op Schiphol. Al werd dat enthousiasme wel wat geregisseerd. Hollands! Hollands! Ja, goed zo! Hollands! Fantastisch, fantastisch. In deze uitzending ook nog een reportage over wereldkampioenen Zeilen, Lopke, Berkhout. Die zomaar in een roeiboot stapte. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in langs de lijn. Maar we beginnen met het Nederlands elftal. Dirk Boerichter vreesde even dat hij zijn debuut in het trainingskamp van Oranje moest missen. Bondscoach Bert van Marwijk riep hem op voor de oefening te land tegen Duitsland en Zwitserland. Maar Boerichter moest gisteren geblesseerd afhaken... tijdens die knotsgekke wedstrijd tussen Ajax en Utrecht. Hij had veel last van zijn rug. Ik heb al een tijdje last van, van mijn rug, maar ik uh, kan er gewoon mee spelen... En uh, ja, deze westen, voor deze wedstrijd werd hij wel iets, uh, iets erger, iets gevoeliger ook. Maar uh, ik heb wat uh, pijnstillers gehad. Uh, maar in de wedstrijd kreeg ik een, uh, ja, een aardige beuk op mijn rug. en uh, ja, Toen kon ik echt niet meer verder. Wat dacht je toen? Ja, dat ik, uh, dat ik de wedstrijd niet uh, kon voetballen. Dat dacht ik toen. Ja. Niet een oranje gedacht, want er waren andere dingen toen even belangrijker. Nee, ja. Ja, dat gaat later toen de uh, spoken, Maar op dat moment dacht ik van, uh, ja, ik wil gaan voetballen voor Ajax en, en die wedstrijd uitspelen en, uh, en winnen. Maar ja, dat, uh, dat ging op dat moment niet meer. Ben je nog vanochtend lang het ziekenhuis geweest om eens te kijken hoe het uh, met je rug is? Ja, ik heb wat uh, foto's laten maken, maar uh, er is niks op te zien gelukkig, dus uh, valt mee. En dan ben je binnen. Hoe kijk je hier nou tegenaan? Is dit uh, ja, de jongensdroom die uitkomt of uh, moet eerst nog maar gebeuren? Nee, ja, tuurlijk. Dit is al uh, een ja, ontzettende jongensdroom natuurlijk. Iedereen wil voor je voetballen en... Uh, ja, dat ik je mag melden, dat is gewoon geweldig. Het was Dirk Boerichter van Ajax. Hij sprak met Bert Madering bij zijn aankomst in het Spelershotel van Oranje. Bas Tichelen, goedenavond. Dag Gio, goedenavond. Oh, het zag er dus goed uit, maar toch stond hij niet op het trainingsveld, hè, Dirk Boerichter? Nee, nou, hij doet het even kalmpjes aan. Je moet natuurlijk niet te veel risico nemen als je, nou hij zegt dat zelf, toch al een tijdje wat last hebt van die rug. Dan zal hij opgelucht zijn dat er niks echt mis is. Maar ja, dan moet je het niet gaan overdrijven. Dus uh, uit voorzorg binnengebleven. Ja, en ook Klaas-Jan Huntelaar ontbrak. Uh, liep een gebroken neus op vorige week. Uh, je kon hem zelf niet spreken, maar ploeggenoot John Heitinga vertelde wel even hoe Huntelaar erbij liep. Uh, bont en blauw. Er zit een paar mooie blauwe ogen heeft hij staan. Maar uh, hij is optimistisch. En dus uh, een masker aangemaakt. nog dus, uh, een paar dagen rust, dus wie weet. Bas, bont en blauw. Ga je ervan uit dat hij kan spelen? Ja, ik vind dat moeilijk in te schatten. Het gekke is eigenlijk, het gebeurde donderdag in die, in die Europa Cup wedstrijd dat hij nota van een ploeggenoot een tik tegen zijn gezicht kreeg... en toen zijn neus brak op twee plaatsen is geopereerd. Um, en eigenlijk was toen heel snel het bericht, ik wil een masker. Nou heeft hij dat inmiddels ook wel. En dan wil ik eigenlijk in de competitie alweer spelen. Afgelopen weekend had hij dat willen doen tegen Hannover. Nou, dat is niet gelukt. Hij heeft ook niet op de bank gezeten. Dat leek me ook, eerlijk gezegd, tikkeltje onlogisch als dat wel zo zou zijn. Nou is hij dus wel in Nederland gekomen. Maar ik geloof dat Huub Stevens al gezegd heeft... zijn trainer bij Schalke van... nou, wees je in ieder geval voorzichtig met hem. Uh, ja, de bondscoach heeft hem gesproken. Afgelopen week ook al. En die zegt, ja, hij kan spelen met zo'n masker. Dat is niet gevaarlijk. En hij wil zelf ongelooflijk graag. Ja, hij is in vorm. Hij scoort makkelijk. Dus ik kan er wel iets bij voorstellen. Dus uh, ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ik zou zeggen, als je nou een gebroken neus hebt... en met een masker moet spelen... het is maar een oefenwedstrijd. Doe het dan lekker niet. Want het is natuurlijk een heel ander verhaal dan die andere geblesseerde. Dan Boerrichter. Ik eh, bedoel, die staat voor zijn debuut mogelijk. Dus die ja, maar, wil natuurlijk ja, dolgraag. Ja, nou goed. Huntelaar wil ook wel dolgraag. Want zo zit Huntelaar wel in elkaar. Maar bij Boerrichter kan je nog zeggen... die heeft een blessure waarbij je misschien... Ja, als je last van je rug hebt, kan je niet normaal bewegen. Kijk, dat is het gekke met Huntelaar. Ja. Die voelt zich fit. Ja, of je nou desnoods zonder neus. Maar dan kan je wel voetballen. Ja, hoe is het eh, voor de rest met de selectie? Iedereen fit? Behalve Boerrichter en Huntelaar dus? Ja, nou Heiting gaan Matthijs hebben wat, wat rondjes gelopen los van de groep. Er zijn wat spelers geweest die na een half trainingje... eigenlijk alweer mochten gaan zitten van de bondscoach. Maar dat zie je op maandag wel vaker. Dan komen spelers uit het weekend. Klein pijntje hier, klein pijntje daar of de dag ervoor nog gespeeld. Dan wordt niemand over de klink gejaagd. Dus behalve Boerrichter en Huntelaar is iedereen wel gewoon op het veld geweest. Dus je had het net over die gretigheid. Hè? Zowel bij Huntelaar als bij Boerrichter, bij de andere spelers... geeft het aan hoe belangrijk de oefenwedstrijden van Oranje voor al die spelers zijn tegenwoordig? Nou ja, sowieso wel de wedstrijden. Men wil er graag bij zijn. En het is mooi om te zien, Twitter is daar een mooi medium voor... Uh, om in aanloop naar zo'n uh, zeg maar samenkomst in Noordwijk... te zien dat al die spelers zeggen van... Uh, we zijn op weg naar Noordwijk om me te melden bij de nationale ploeg... maar daar klinkt wel vrolijkheid uit. Hm. Boeleroos Van der Vaart, ze vinden het allemaal ongelooflijk leuk om elkaar weer te zien... Theo Rijtsma zei toen Nederland in 1988 won... dit is een goed stel. Uh, dit, ik heb het gevoel dat dit ook wel een goed stel is. Geen ze afmeldingen? Echt, nee, ze vinden het gewoon gezellig en leuk. en Iedereen is blij dat hij er is en iedereen wil er zijn. Maar ja, er is ook concurrentie genoeg. Dus je kan ook je niet veroorloven om een paar keer af te zeggen... denk aan Theo Jansen, die dat een paar keer wel gedaan heeft. En dat heeft hem natuurlijk niet echt geholpen. Nee, komen we automatisch bij de bondscoach, bij Bert van Marwijk. Wat denk je dat die wil zien deze week van de spelers? Nou, ik denk dat hij wil zien dat het nou zelfs als zich herstelt van die nederlaag in Zweden. Want dat vond hij toch echt niet leuk. Kunnen wij allemaal zeggen, ja, goh, het ging er niet meer om. Maar van Marwijk was daar echt ziek van. Ik denk dat hij wil zien dat op die posities waar die zeg maar, vaste krachten mist... Dat, ze, dat de vervangers daar laten zien dat ze er staan. Denk bijvoorbeeld aan de linksback, Want daar hebben we eigenlijk een jaar lang nu Erik Pieters gezien. Maar die is er niet. Normaal gesproken speelt braafheid daar. Misschien dat die Furnen Anita nog een stukje laat spelen. Dat zou maar zo kunnen. Dus dat zijn de dingen die hij wil zien. Um, je moet bouwen en je moet altijd het gevoel hebben dat als ze straks voor een toernooi bijvoorbeeld 1, 2 of 3 afhaken met blessures. en daar is hij echt bang voor, dat dat een keer kan gebeuren als je pech hebt. dat je ook weet wat je aan je vervangers hebt. Dat gaan we trouwens zien van Bert van Marwijk. Uh, want daar wordt natuurlijk ook veel over gesproken. Hè? Ze zijn dicht bij elkaar, de KNVB en hij en zijn zaakwaarnemers. Ik bedoel, gaat hij bijtekenen? Ja, nou, de, wat je zegt is eigenlijk precies zoals het is. Ze zijn dicht bij elkaar. Uh, ik sprak hem heel even nog na de training en uh, hij verzekerde me dat er in ieder geval nog niks getekend is. Um, maar, en dat hebben we via zijn zaak Rob Jansen wel begrepen, um, het is inderdaad wel zo dat ze heel dicht elkaar genaderd zijn. En de gesprekken lopen natuurlijk al een hele tijd, want dat is al weken, misschien wel maanden geleden begonnen met de inleidende beschietingen. Um, ze willen allebei heel graag. ze zijn heel tevreden van Marwijk over de KNVB en de KNVB over van Marwijk. dus um... Ja, ik vermoed dat dat vroeg of laat wel rondkomt. Met, mag ik aannemen, een clausuletje links en rechts. Want dat zal voor Marwijk ongetwijfeld in het contract laten zetten... dat hij bij een rijtje droomclubs wel weg mag. Want dat willen trainers dan toch altijd wel de deur op een kier houden. Maar ga er maar vanuit dat dat binnen afzienbare tijd wel rondkomt. Laten we dan van de bondscoach even naar een van de absolute verdetten gaan. Het Nederlands Elftal verloren maand geleden van Zweden. Daar was Wesley Snijder niet bij. Vanochtend meldde hij zich wel weer bij Oranje. En dat was eigenlijk een tijdje geleden. Ja, dat is een tijdje geleden. Ja. De vorige in het gemist, dus uh, dan lijkt het gelijk zo'n tijd. Hè. Ze hebben je ook gemist? Uh, ja, goed, dat weet ik niet. Maar. Uh, ik ben er weer gelukkig. Ja. Heb je het gezien? Ik heb het wel gezien, ja, ja. Wat viel jou dan op? Ja, wat viel mij op? Ik bedoel, uh, als je kijkt naar de laatste wedstrijd die we gespeeld hebben tegen, tegen Zweden. Uh, die, die, dat zijn degenen die blijven hangen. Uh, daar kan je meerdere dingen op loslaten. We waren, we waren geplaatst, uh, zij moesten. Uh, ze kwamen ook en het was, uh, was een moeilijke wedstrijd. Het is, het is nooit makkelijk daar geweest. Dus uh, voor de rest uh, moeten we dat ook weer snel vergeten. Want er wachten nu weer twee nieuwe wedstrijden. Nou, dat was Wesley Snijder uh, Bas, uh, yes. is het goed dat hij er weer bij is? Ja, dus. Hè? Ja, Snijder is echt de belangrijkste speler van dit elftal. Die heeft, dat is de vormgever. Dat heb je inderdaad gezien in die twee wedstrijden dat hij er niet was. Tegen Moldavië en Zweden. Um, hij is in alles eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Dat, nou ja, ik laat ik het zo zeggen, als ik denk dat Van Marwijk zich s'nachts nog wel eens omdraait en straks dat EK eraan komt, dat hij s'nachts wakker schrikt en denkt: van nou, er er maar niks met snijden gebeurt... Want dan, ja, je hebt daar niet echt een vervanger voor. Hoe belangrijk al die anderen ook zijn en hoe goed, maar daar kun je altijd een andere poppetje neerzetten. En dat kun je eigenlijk met snijden niet. Nou, in ieder geval is hij er weer bij twee oefenwedstrijden, dus Duitsland en Zwitserland. Was Tegeler bedankt. Jo.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 Change the morning after it ain't no crime to stop. So take your time, stop. Like I told you, I never take it all for granted all oh, sunrise. Will do I better to You, Sunrise will I better.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 Helzen was dat uit die prachtige Belgische stad Leuven. Een jaar geleden was dit een hit, Sun in Her Eyes. De trainers van de topclubs die hebben een rustig weekje. Alle internationals zijn uitgevlogen naar de nationale elftallen. De trainer van koploper AZ gunde zichzelf daarom een dagje vrij. Gert-Jan Verbeek reisde af naar zijn boerderij in Friesland. En daar had hij de tijd om uitgebreid met Rob Fleur te praten... over de 14 spelers die Verbeek anderhalve week moet missen. Het was voor de trainer een onderbreking van zijn bouwwerkzaamheden. In de Friese boerderij metselde hij vandaag een muurtje. Dit is de manier waarop ik probeer mee te, te ontspannen. en mijn hoofd leeg te maken. En, uh, en weer voor te bereiden om een paar drukke weken die er komen. Aan, aan, aan, aan te komen. met daarna uh, de kerst en uh, weer een overvol programma. Dus uh, ja, dit, uh, dit ontspant mij. En Dit is ongeveer de laatste keer dit jaar dat je je kunt ontspannen. Ja, dat denk ik wel, hè? want met uh, die midweekse wedstrijd ben ik niet veel in Friesland, hè? dus dan, dan ligt de bouw ook stil. Hè? Dus, uh, uh, ik heb gehaast, hè? dus ik hoefde niet, uh, niet uh, Ik heb er gehaast bij, dus uh, wat dat betreft uh, alle tijd. Mensen zouden hier moeten zien staan hier zo, Werkschoen aan, een trainingsbroek, dat is een werkbroek geworden, een trainingsshirt, wat ook een werk is geweest en je bent aan het metselen. Het is wel uh, bijzonder hoor, voor een trainer. Ja dat, ik, ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk niet dat veel collega's van mij uh, hetzelfde doen in hun vrije tijd. Maar iedereen ontspant zich op zijn eigen manier. En dit is voor mij de manier om, uh, om ik zei al, mijn, uh, mijn kop leeg te maken. En dat heb ik gewoon nodig om, om de accu weer op te laden Een dag na uh, de 307 op Aarho Den Haag. En dan is je na afloopstijl te kijken. Dan zie je iedereen met een koffer vertrekken. In totaal 14 man. Wat denk je dan, Gert-Jan Verbeek Rustig weekje. <laughs> ja... Nou ja, je geeft ze wat, uh, wat adviezen mee. Je probeert wat te communiceren met, met, met, met die jongens over, uh, over het feit van... Uh, hè, met name jongens die fysiek spelen. Of ze uh, met hun trainer uh, willen overleggen of ze niet de volle bak willen, willen laten spelen. En, uh, sommige trainers hebben al aangegeven dat dat ook in de planning zit. Maar ja, jongens, die zich moeten kwalificeren, zoals een klavan. Uh, ja, die, uh, ja, daar kun je kunnen natuurlijk die, die boodschap niet meegeven. Dan moeten we afwachten hoe die weer komt. Zijn er ook trainers, uh, bondscoaches die absoluut zeggen: ik selecteer ze en uh, je kan uh, alles verzoeken, maar ik leg het dan allemaal naast meneer. Nou, dat zeggen ze niet. Dat zou wel kunnen. Dat ze het uiteindelijk doen. Maar ja, fijn. Uh, uh, ik moet al eerlijk zeggen, over het algemeen hebben we redelijk contact en, uh, en ook die jongens zijn uh, redelijk uh, assertief, als het gaat om, om, om uh, hun. Uh, hun ideeën kenbaar te maken. Hè, dat hebben ze ondertussen wel geleerd. En, uh, ja, het is natuurlijk ook hun eigen carrière en ook hun eigen gezondheid. En, uh, die, uh, het is voor hen belangrijk dat ze beide, uh, dat ze beide uh, tevreden houden. Hè, want ze willen natuurlijk ook graag uh, voor het nationaal elftal uitkomen. Zeg je, was tegen een speler? Doe het maar niet. Nou, je hebt wel eens discussies, zeker met jongens die, uh, die, uh, die liggeblesseerd zijn of die, uh, die al een lange tijd eruit liggen. Ja, dan heb je wel eens de discussie van nou is het nou wel verstandig om te gaan. Maar sommige bondscoaches willen per se dat ze komen. En dan bekeken worden door de medisch staf van, van, van de nationale ploeg. Nou ja, dat heb je dan maar te respecteren. Ondanks dat sommige jongens daar voor tien uur moeten vliegen. Maar ik, ben, ik zeg al, in alle redelijkheid is er altijd wel een vrij goed overleg tussen de, de, de, de visio's en de doctoren van de nationale bonden en onze medisch staf. En ook de bondscoaches zijn, zijn wel, wel op dingen aan te spreken. Als ik het lijstje bekijk, dan moet uh, Bret Holmen naar Oman en naar Thailand. Dat zijn weer wereldvluchten. Gelukkig altijd door blijft dit keer in Europa. Ja, en ook, ook, ook hij uh, gaat met de, de trainer in gesprek of, of hij uh, al na de eerste wedstrijd weer terug mag. Maar fijn. Wat uh, is Frankrijk uit, hè, voor de Amerikanen. Ja, dus uh, uh, moet je even kijken hoe, hoe dat loopt, maar... Uh... Ja, dat van hem Holman, is natuurlijk weer een wereldreis. En, uh, dus de vraag of, of, of Thailand of dat doorgaat. Hè? Want hij is, ze moeten spelen in Bangkok. Nu nou, nou ligt het centrum geloof ik nog wel een beetje droog. Maar de rest is behoorlijk nat. Dus ik weet het niet of dat doorgaat. Stilletjes hoop je van niet? <laughs> ja, stilletjes hoop ik van niet. Nee. Heb je De komende week, komende week ga je wel trainen met een heel klein ploegje? Ja, nou ja, dat, ja inderdaad. Ik, ik, ik geloof dat ik, dat ik een man of 12 overhou. Ja, en dat met name uh, uh, jongens van de belofte en, en, en met A-junioren. En, en enkelingen. Nick Viergever, uh, Erik Valkenburg. Uh, dat zijn jongens die geen. geen uh, uh, Roy Beerens, dat zijn jongens die geen uitdaging hebben gehad. Maar voor de rest uh, is alles weg. Veertien man in totaal, als we even een paar jeugdspels meetellen. Is dat de prijs van de roem? Nou, het is natuurlijk ook zo dat, dat wij niet voor niks uh, best aardig lopen te, te ballen. Uh, en dat, de, de, dat kan niet anders, dat je dan ook internationale uh, spelers hebt. Hè? En, uh, en uh, helaas weinig voor het Nederlands elftal, maar, maar wel voor andere landen. En, uh, en ja, dat is ook het reden waarom wij een behoorlijk niveau halen. Hè? Dus, uh, en met name ook die jeugdspelers. Dat is hartstikke mooi dat het in, uh, in de jeugdopleiding goed gaat. Waardoor een uh, aantal talentvolle jongens uh, in, in, hun, uh, in, in hun nationale elftallen uh, spelen. En, en ja, dan zie je ook dat de aansluiting toch minder, minder moeilijk is. Hè? Want als als je kijkt naar afgelopen donderdag in Austria... dan hadden we in een Europese wedstrijd hadden we Thomas Laam op de bank zitten, 17 jaar. En Juliana Wijnaldum, dus 19 jaar. Dus uh, ja, dat, dat is heel jong, maar fijn. Ze hebben toch al aardig wat wedstrijden achter te kiezen op internationaal niveau. En dat is ook prima. Wanneer mm. komt iedereen terug? Ja, dat is heel verschillend. Sommigen spelen één wedstrijd, sommigen hebben twee wedstrijden. Uh, de meeste wedstrijden uh, worden volgende week uh, dinsdag gespeeld. Dus dan komen ze... Woensdag terug en dan kunnen we donderdag weer met de groep trainen. En als ze dan binnenkomen, is dan het eerste wat je kijkt hoe ze erbij lopen? Ja, dus de afspraak bij ons is altijd: daar hebben we een procedure voor neergezet om zodra ze geland zijn contact te zoeken met de medische staf. Die is dan op de club aanwezig voor hun, voor verzorging en eventueel wat herstel op de fiets. En dan uh, maandag uh, gewoon melden in de middag. Uh, dan trainen we verder met de hele groep. En dan gaan we kijken hoe iedereen uh, ervoor staat. En uh, dan worden ze weer getest. Nou ja, en dan kun je vrijdag kijken wie, wie uh, en wat zwaar belast kan worden. Of in ieder geval uh, belast kan worden naar aanleiding van de wedstrijd die, uh, die vakten. Dat is Excelsior. Elke keer weer duimen van dat ze fit uh, terugkomen. Ja, want dat is in het verleden wel eens, wel, wel eens heel, heel lastig geweest... dat jongens in dat geblesseerd terugkwamen. Dat risico loop je. Hè? Dat zijn ook gewoon wedstrijden. En uh, voetbal is een contactsport. Ja, en ook al is het vriendschappelijk. Uh, vaak gebeuren dat soort wedstrijden juist. Uh, de, de ongelukken, hè? want dan ben je niet helemaal gefocust. Of uh, het, de, de, het, uh, het loopt niet zoals, zoals het zou moeten. Nou ja, en dan, uh, dan, dan kun je wel eens plezier oplopen. Dus uh, als we spelen, laat ze alsjeblieft scherp zijn. En, uh, en de kop er goed bij hebben. En dan gaat het gewoon weer ergens volgende week weer... Crescendo verder richting Excelsior. Ja, dan moeten we ons weer voorbereiden en opladen... voor, voor de volgende periode van uh, een groot aantal wedstrijden... waarin, uh, waarin we nog uh, op drie fronten actief willen blijven na de winterstop. Hè. Dus uh, dat is in de competitie mee blijven doen bovenin. Dat is uh, Europees overwinteren. En dat is in, uh, in de beker Ajax-huis schakelen. Nou ja, dat, uh, dat is een, een, een, een aardige uitdaging en uh, die gaan we graag aan. Dank. Okay. Wil je een koffie? Ja, lekker. Gert-Jan Verbeek in gesprek met Rob Fleur. Verbeek dus, de trainer van de koploper in de Eredivisie. In het proces tegen Conray Murray, de lijfarts van Michael Jackson... is de jury zojuist tot een uitspraak gekomen. Murray staat in Los Angeles terecht voor doodslag door nalatigheid. Aan de telefoon, correspondent Ilko Bos van Roosentaal. goedenavond. goedenavond. Wat is de uitspraak? De uitspraak van de jury luidt schuldig. De lijfarts van Michael Jackson, Conrad Murray, is schuldig bevonden. Je zei het al aan doodslag door nalatigheid... Hij zou volgens de jury, die bestond uit twaalf mensen, zou hij de uh, king of pop het uh, middel propofol hebben toegediend. En vervolgens hem min of meer aan zijn lot hebben overgelaten. Dat is een heel zwaar slaapmiddel. En als je daar te veel van neemt, wat Michael Jackson duidelijk gedaan had, hij was eraan verslaafd, Ja, dan zijn dit de gevolgen. Hij is twee jaar geleden uh, overleden. Deze rechtszaak heeft uiteindelijk een week of zes geduurd. En uh, ja, de, de strafmaat, dat is uiteindelijk aan de rechter. Maar deze arts kan voor vier jaar de gevangenis draaien. Die strafmaat is dus nog niet bepaald? Nee, de jury heeft zich alleen uh, moeten buigen over de vraag... schuldig of onschuldig had daar uh, anderhalve dag ongeveer voor nodig. Ze begonnen vrijdag. Nou, de maandag is daar eigenlijk uh, net begonnen aan de westkust. Dus ze hebben niet heel veel tijd nodig gehad en daarom hield iedereen er ook al rekening mee dat, het, uh, dat de uitspraak uiteindelijk schuldig zou, uh, zou luiden. En nu is het dus aan de rechter. Um, vier jaar kan hij de cel in en hij zal uh, hoogstwaarschijnlijk uh, ook zijn, uh, nou ja, zijn, uh, zijn mogelijkheden om ooit nog uh, zijn arts ergens uit uh, te oefenen. Die, uh, die mogelijkheden zullen waarschijnlijk niet zijn. Ja. Heeft hij nog beroepsmogelijkheden trouwens? Uh, nee, dit, dit, dit, is het. Uh, uh, dit is het. De rechter die, die kan hooguit nog wat variëren in de strafmaat, uh, maar het heeft verder geen, uh, geen zin meer. Dus, dus nee, Conrad Murray ik zit nu naar om te kijken. Hij zit daar in de rechtszaal. Uh, aan zijn gezicht zie je helemaal niks, maar dit is het voor hem en ik denk dat hij er al wel rekening mee had gehouden. Een spraakmakende zaak dus komt vrijwel zeker dan tot een eind als die rechter dan straks ook die uitspraak doet. Elke Bos van Roosentaal vanuit Los Angeles. Dankjewel. Gaan wij weer naar het voetbal in de Eredivisie... want het was nagenieten voor voetbalminnend Utrecht. Als Ajax op bezoek komt, is het daar sowieso altijd al de wedstrijd van het jaar. En als de uitslag dan 6-4 wordt... dan levert dat lachende gezichten op bij de training een dag na de wedstrijd. Het was een knotsgek duel. van Balverrichting verandert. En daar kan er van alles mee gebeuren. Ook dit. Nana Asare. All the supporters also put on uh, their best in supporting us. Uh, they stood behind us from uh, right from the beginning to the end. So we uh, say thank you to them and also thank you to, thanks to God who made it possible for us to win the game. Buitens. Mulenga is weg, geen buitenspel. Mulenga. En hij is niet alleen. Dupland. Dupland, de grote man van vorig seizoen. Toe met twee goals. Velde hij Ajax in die sensationele wedstrijd. En deze is niet minder sensationeel. Echt een, een van de mooiste wedstrijden die ik mee heb gemaakt. Ja. Het is iets uh, magisch van echt. Ja. Magisch? Ja, bestaat dat? Ja. En met uh, zeg, fairy tale uh, achter. Vrij schoppen genomen. Voorzet van Gernd. Boven berg En die springt boven iedereen uit. Wat een krankzinnige wedstrijd. Op een of is, is dat een wedstrijd waar uh, die per se gewonnen moet worden en, uh, ja, dat, dat bleek uit alles en uh, dat sloeg over in de groep en, uh, ja, dat was uh, zo'n fantastische sfeer in het stadion dat, uh, dat zag je denk ik ook uh, terug in ons, uh, in ons spel en uh, ja dat was prachtig. Buitens. Mulenga geen buitenspel, een grote kans voor Mulenga, en daar gaat hij, daar gaat hij. Ik think I, I just came to Utrecht. So I wasn't born in Utrecht, but now I feel I feel more like a Utrecht person now. 'Cause I've been here for three years now, and yeah, you can tell it's really something really, really intense with everyone, with people from Utrecht, and it's a really big game in the season. It's a really big game, and everyone's looking forward to it. So, for us to to have won it again, three years to have been winning at home, it's something really nice. Zes 4 zes 4 tien doelpunten in een krangzinnige wedstrijd. Engsbaan, goeiendag. Hallo. Ben je al een beetje op adem gekomen na die wedstrijd van gisteren? Ja, het was een leuke wedstrijd. Ja, vertel en eens hoe jij het, dat duel daar hebt beleefd. Ja, ik zat gewoon thuis tv te kijken. Ik ben niet naar Utrecht gegaan. Um, en uh, je, je, je gelooft het gewoon niet. Nee. En ik heb me ook heel erg uh, geërgerd aan dat uh, permanente terugspelen wat Ajax doet tegenwoordig en waardoor ze vermeer steeds maar in de problemen brengen. Ja, er wordt steeds gesproken over dat opbouwen. Dat moet dan bij vermeer, bij de keeper beginnen. Maar ja, je brengt hem constant in de problemen inderdaad. Nee, je moet als volgens mij is dat heel goed, maar je moet opbouwen van achteruit als de tegenstander met zijn rug naar je toe aan het teruglopen is. Maar ik heb het idee dat als de tegenstander juist op je afkomt, dat je dan ja, dan kan je, maar dan moet je echt een soort alleen maar Xavi's en Iniesta's hebben om daar dan doorheen te breken. Ja. En dat is al de wereld niet en, uh, en Vertongen en Eno zeker niet. Dus dan uh, loopt dat wel eens fout. Ja, hoe keek jij trouwens tegen de kwaliteitsverhoudingen op het veld aan? Uh, heeft de beste ploeg gewonnen, Utrecht, of had Ajax-trainer Frank de Boer toch een beetje gelijk met zijn uitspraak dat Ajax beter was dan Utrecht? Nou, ik vond Ajax individueel op de meeste plekken wel beter. Kijk, ik vond het gekke is dat uh, Eriksen die is een beetje teruggevallen uh, een tijdje. Maar die vond ik gisteren ontzettend goed spelen. Dat was in ieder geval een speler die voortdurend aanspeelbaar was. In tegenstelling tot uh, Theo Jansen. En van, ik vond Van der Wiel ook weer goed. Mm. En, uh, maar ja, Utrecht die speelde gewoon mes tussen de tanden. En die uh, speelde heel opportunistisch. Ja, En de, het is dan de thuisclub. Dus uh, probeer, probeer ze maar eens kapot te combineren. Dat uh, is dan wel vier keer gelukt. Maar, maar zij hadden er zes. Ja, ze hebben er zes, scoren dan inderdaad, ja, hebben dan die vier tegendoelpunten tegen, maar dat zegt ze verder niks. Zeg nog even naar die hele turbulente seizoenstart hè, die Ajax nu heeft gehad, want het gaat ja, met ups en downs. Heb jij als Ajax-watcher daar een verklaring voor, voor hoe dat komt? Nou, aanvankelijk was het natuurlijk uh, dat Theo Jansen stond met, met die zogenaamde punten achteren, dat liep niet. Uh, dat ging beter lopen uh, toen hij linkshalf ging spelen, hebben ze een paar goede wedstrijden gespeeld. Uh, toen uh, kreeg Van der Wiel een ongelofelijke vormcrisis. Dat heeft ook wel invloed op het spel gehad. Met fouten, weet je wel. Eno heeft verschrikkelijke fouten gemaakt. Die is nu ook weer wat beter. Toen uh, leefde het weer op. To, uh, met, toen ze 3-4-3 gingen spelen. Een paar keer. Ja, en, en nu... waren ze <laughs> weer terug bij af. Voor wat ja, ik weet niet eens of je het bezieling mag noemen. Maar misschien is het zelfs wel bij Vertongen bijvoorbeeld een soort... Hij wordt arrogant genoemd. Lijkt mij geen arrogante jongen, maar misschien is het wel gewoon uh, een soort diepe uh, onzekerheid. Ja, want aan de ene kant wordt er midweeks hè, uitstekend gespeeld. Uh, bijvoorbeeld ja. in de Champions League, prachtige wedstrijd ja. tegen Zagreb. En dan ja. wordt er in het weekend weer volop geblunderd in de defensie. Ja, maar dat was vroeger natuurlijk ook altijd zo wel. Hè. Uh, ik, ik weet wel dat in de tijd van Kruijs en Keizer speelde Ajax regelmatig 0-0 voor of na een Europa wedstrijd. Dat is dan en, toch een kwestie uh, van motivatie. Nou ja, misschien is het. Ja, het zou niet moeten mogen natuurlijk. In de Premier League spelen ze soms uh, gewoon wel eens vier wedstrijden in acht dagen. En daar zie je dat weinig. Maar uh, ja, misschien hoort het bij uh, zeg maar, uh, de relatieve jeugd van, uh, van Ajax. Hm. Nog even een soort no-go area. Uh, bij heel veel andere clubs zou je meteen gaan praten over de trainer. Uh, positie van Frank de Boer, nou, die lijkt onaantastbaar. Hij staat eigenlijk boven de partijen. Ja, maar dat is ook terecht. Hij is kampioen geworden. En dat is wel heel hè? veel krediet. Ja, natuurlijk. En bovendien, uh, uh, iedereen bij Ajax weet heus wel dat het een uh, beginnende trainer is. Maar een beginnende trainer met enorme potentie. En uh, ik weet eigenlijk niet, als je. Ik ben een beetje vergeten, maar als je naar uh, het begin van Van Gaal kijkt, bij Ajax, die, die schommelde. Maar tussen 4-4-2 en 4-3-3, Wouters en Jong gingen niet samen, ik weet niet. Dat was ook niet van meet een enorm succesverhaal. En uh, misschien moet je het, uh, dit bij Frank de Boer ook zo zien. Ja. Zeg, je kunt het trouwens toch niet laten, zo'n dag na zo'n wedstrijd tegen Utrecht. Vanavond stond je gewoon weer langs de lijn hè, bij Jong Ajax. Ja, ik stond niet, ik zat. Je zat langs de lijn, ja. dat lijkt me heel ja. verstandig. Uh, hebben die wel gewonnen? Nou, uh, ik, uh, het stond één minuut voor tijd 0-0 nog. Toen ben ik weggegaan. Tegen, en toen wie? Ik... Tegen wie? Tegen Herakles. Ach. Peter Bos was er ook. En uh, toen ik wegliep, hoorde ik achter mij gejuich uit pakweg twintig kelen. Dus ik ben bang dat Ajax op het nippertje verloren heeft. Henk, zullen we dan afsluiten met een zucht? <laughs> ja, een hele diepe. Henk Spaan, dankjewel. <laughs> Tot je dienst. Gaan we verder met volleybal. Want voor de Nederlandse volleybalsters is het opnieuw een week van erop of eronder. Donderdag begint in Kroatië het zogenaamde pre-OKT dat toernooi moet gewonnen worden om in mei volgend jaar op het Olympisch kwalificatietoernooi het echte Olympisch kwalificatietoernooi te mogen starten. Maar dat zal dan wel moeten gebeuren zonder coach Avital Selinger. Die werd weggestuurd door de technisch directeur van de bond, Bert Goedkoop. En diezelfde Bert Goedkoop is nu interim bondscoach tot verdriet van de speelsters. Aanvoerder Manon Vlier. Uh, nou, het voelt nog steeds wel alsof er iemand niet is die onderdeel van de groep zou moeten zijn. Of die onderdeel van de groep is. Uh, voor ons gevoel is hij, is hij natuurlijk niet meer bij ons in de zaal met de wedstrijden en zo. Maar alles wat we hebben geleerd, dat, dat, dat, dat blijft erbij, zeg maar. Hij heeft zoveel invloed op wat wij allemaal doen, nog steeds. Omdat dat er zo in zit. Het is een stukje automatisme wat we ja, van hem eigenlijk hebben geleerd. Een bepaald systeem, zeg maar. Ehm... Uh, ja, en het voelt wel als een gemis dat hij er niet is. Want well, Er was meteen na die beslissing ja, was er veel ophef binnen de ploeg daarover... over de beslissing van Bert Goedkoop... die zelf dan doorstroomde als interim bondscoach. Wat, hoe groot is zijn aandeel nu in de ploeg? Of is het zo dat jij als aanvoerder... een beetje het beleid van Avital voorheen doortrekt? Um, nou, persoonlijk als aanvoerder denk ik niet dat ik dat, uh, dat op die manier doe. Uh, Bert heeft wel een aantal... Uh, uh, een kleine richtlijnen gegeven. Een aantal dingen die hij anders doet dan Avital. En hij heeft een, uh, nou ja, goed, een bepaalde focus... die hij graag, graag wil uh, uh, het vooruitdenken tijdens rallies of, of wedstrijdpunten. Uh, zeg maar. Dat hij uh, ja, niet te veel wil terugkijken, maar echt vooruitdenkt. Maar hij is wel aanwezig. Maar, uh, Luisteren jullie daarnaar of denken jullie iets van... nou ja, uh, dit is even voor dit toernooi, we gaan onze eigen gang wel? Nee, nee, zo is het niet. We zijn er zeker wel. Als, als, we, als er dan iemand in de zaal staat met kennis en Bert heeft echt wel kennis, dan willen we dat wel benutten. En uh, als we hier staan, dan, uh, ja, dan proberen we zo goed mogelijk voor de dag te komen op dat toernooi in Kroatië. En dan zullen we zeker wel alles aannemen wat een coach dan tegen ons zegt. En uh, ja, daar proberen we echt wel mee te werken. Ja. Zijn jullie er nou beter van geworden of, of niet, van die beslissing om de verselingen weg te sturen? Ja, ik heb er geen idee. Ik weet het niet. Uh, we proberen als team zijn zo goed mogelijk uh, de, ja, de, de, de, de doelen te behalen. En uh, ja Avertal is er nu bij en we hebben een andere coach. ja Ik hoop dat we gewoon uiteindelijk op de Olympische Spelen zullen staan. En uh, ja, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En dit is niet de weg die wij hadden gekozen als team. Maar op het moment dat je zo'n weg dan gaat bewandelen, dan, uh, ja, dan probeer je dat wel zo goed mogelijk te doen. Maar aan de andere kant moet je zo eerlijk zijn. Uh, het gaat om de resultaten. En als je daarnaar keek, ja, dat liep niet helemaal zoals iedereen gewenst had. Ja, ja goed. Ik uh, ben ik wel mee eens dat de resultaten er niet helemaal waren. Maar ja, ik weet niet of dat een a uh, te wijten valt. Dat is de vraag. En het uh, niveau bevond van wel. Ik denk dat a in bepaalde situaties... Uh, ja, echt het beste van heeft weten te maken. En dat dat dan niet genoeg was... ja, weet ik niet goed of dat dan een a heeft gelegen. Maar... Uh, ja, het is in dit geval uh, hadden wij daar weinig uh, hand in, of konden wij daar geen beslissing maken? Het raar is nu eigenlijk: als jullie wel goed spelen, dan bewijzen jullie op een bepaalde manier het gelijk van de bond. Nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik denk dat wij gewoon, uh, wij spelen als team voor ons en niet voor de bond en ook, ook niet voor Avital. Wij spelen gewoon echt als team. En uh, dan denk ik ook niet. Dat, euh, dan had het voor hetzelfde geld met Avertal ook goed kunnen gaan. Ik, euh, ik, ja, ik kan me voorstellen dat die vragen zullen komen. Euh, maar ja, ik, ik, zou, ik zou er wel altijd voor oppassen dat iemand anders met de eer gaat strijken. Want ik vind gewoon dat de eer dan ook zeker naar Avertal toe gaat die zo'n zo basis heeft gelegd. Duidelijke taal dus van Manon Vliers. Ze sprak met Steven Dalebout. Bert Goedkoop is dus voor dit toernooi de interim bondscoach. Dat is opmerkelijk, want hij was als technisch directeur ook degene die Selinger wegstuurde. Heb je na het ontslag van of het vertrek van Avital Zelingen... Uh, wel eens gedacht, oh god, uh, wat heb ik gedaan? Want er kwam nogal een, een soort vloed van reacties los uit, uit de vrouwenploeg. Nee, maar dat, dat, weet, dat weet je op voorhand. Het was een echte familie die je uit elkaar haalt. Dus daar komt dan ook, uh, komen genoeg emoties los die je dan wel nou goed, voor een deel mee te leven hebt. Voor een deel, uh, die spelers die zijn professioneel genoeg, die hebben dat een plekje kunnen geven. En die wisten weer vrij snel te focussen op het volgende toernooi. Want dat is toch een een grote droom van het Olympische kwalificatietrek in leven houden. En dan moeten we eens in Kroatië winnen. Ben je er zeker van dat ze dat allemaal weer in het, uh, in het gareel hebben? Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat zie je gewoon uh, hoe ze staan te trainen, hoe ze samenwerken. Um, hebben die, uh, ze hebben die emoties goed gedeeld en er behoorlijk wat over gesproken. En um, dat, dat zal bij een enkeling nog wel leven, maar niet op het moment dat ze in het veld staan. En hoe belangrijk is succes voor jou persoonlijk deze week? Voor mij persoonlijk niet. Ik ben uh, puur even... Uh, het is belangrijk, erg belangrijk voor het team. Het is ook belangrijk voor de Niveaubo. Uh, maar voor mij persoonlijk niet. Ik ben niet afhankelijk qua gevoel van... Laten we zeggen, dit toernooi. Nee, maar het, het is nogal een beslissing geweest. Dat heb je net zelf ook uitgelegd. Met, met alle reacties en gevolgen van die een familie die je uit elkaar trekt. Daardoor kan ik me voorstellen dat er, dat er jou veel aangelegen is... dat het dan ook zich uitbetaalt. Ik bedoel, als jullie... Uh, als de ploeg zich hier dan moet afhaken voor Londen... dan zal dat misschien ook weer reacties teweeg brengen. Jawel, maar die beslissingen zijn niet alleen voor de korte termijn geweest. Die beslissingen zijn ook geweest voor de langere termijn. Je neemt een beslissing voor, op, nou, op basis van tegenvallende resultaten. Maar niet met het idee van met een schok effect of wat dan ook... of we gaan nu ineens een, uh, op een veel hoger niveau spelen. Nee, uh, ook zonder die beslissing had dit nooit gewonnen kunnen worden. Dat is het probleem ook niet. Uh, zo leef ik daar ook niet mee. Dit is meer van... Uh, we hebben nu wel de kans, als we dit toernooi winnen, dat ik heel snel op zoek ga naar een coach voor zowel korte termijn voor het vervolgtraject van richting Londen als de langere termijn. Bert goedkoop voor dit moment, dus de bondscoach van de volleybalvrouwen. Donderdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd van het pre-Olympische kwalificatietoernooi. Israël is dan de tegenstander. En een Seyan Detail, die ploeg wordt gecoacht door Ari Selinger, precies de vader van Avital. Echt verrassend was het niet. De wereldtitel die de Nederlandse korfballers pakten in China. Een traditionele finale tegen België. Met Oranje als de al even traditionele winnaar. Het was dus voorspelbaarheid troef. Het deed niets af aan de vreugde bij de Nederlandse korfbalfamilie. Dat bleek bij de aankomst van Oranje op Schiphol. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Alla! Fantastisch. Mevrouw, u bent de boer alvast een beetje aan het opwarmen. Ja, we zijn, we zijn met z'n allen natuurlijk zo trots. Maar we zijn ook een klein beetje in afwachting. Wanneer komen ze nou? En, uh, u klinkt alsof u die sport uh, kunt verkopen, hè? Nou, maak je geen zorgen. We hebben echt een fantastisch mooie sport. Jongens, meisjes, opa's, oma's, kleinkinderen. Voor iedereen is er een plek. Met twee landen die er echt te doen. Nederland en België. Ja, dat, dat denken jullie. Maar wij moeten voortaan echt kei, kei en keihard trainen. Om de Belgen, maar ook... De Taiwanese en China verwachten we voor de toekomst om die voor te blijven. Maar waar ligt die toekomst dan? Over een jaartje of twintig? Nee, nee, nee, nee. Die toekomst ligt eerder. Zullen we nog even een soundcheck doen? Jongens, gaan we nog een keer dan? Ik tel tot drie en dan Holland. En drie keer klappen. Hè? Daar gaat hij, ja, daar gaat hij. Misschien doet de rest wel mee, je weet het niet. Daar gaat hij. Eén, twee, drie. Holland! Holland! Hallo dames, wat staat er bij u op die ballonnen? Corporate meet in Holland. Ja, dat blijkt hè, met opnieuw een wereldtitel. Inderdaad, maar wel uh, heel goed gedaan van ze. Want dat is toch de vraag die er natuurlijk altijd boven hangt. Hè? Hoe moet je de waarde van die wereldtitel nou inschatten? Ja. Mm. Daar moet u even over nadenken. Mevrouw. Net wat ik net zei, je moet er toch maar elke wedstrijd weer staan. Iedereen denkt het is een makkie, maar wat elke keer opnieuw bewezen moet worden. Dat is de waarde. Goed, hou vol. Hou vol. Ze komen eraan. Bij de bagageband, let op. Ja, ja, ja. En dan komen ze door de Haag van de Oranje Ballonnen. De spelers van de Nederlandse ploeg, de wereldkampioenen. En voorop, Medi Tims. De Roeman uh, ja, die bewezen heeft dat je op 35-jarige leeftijd nog steeds zo goed kunt zijn. Met de beker. Ja, goudkleurig dan. Mooi, groot, zwaar. En het is niet voor niks dat jij hem hier naar binnen mag of naar buiten mag brengen? Ja, nee, als aanvoerder natuurlijk. Ik bedoel, de, een beetje ja, de droom die ik nog uh, moest uh, vervullen. En uh, die heb ik mee, mee namens mijn team uh, kunnen vervullen. Als aanvoerder en ook als de vrouw die afscheid neemt van Oranje, hè, dat gaf dat WK denk ik ook een speciaal tintje. Ja, dat geeft gewoon wel extra druk mee. Ik bedoel, dat, het was uh, een stroef WK, zeker het begin. En ja, je wil natuurlijk gewoon winnen en met die gouden medaille uh, afscheid nemen. Dus dat brengt dan wel extra druk mee. Want na al die wereldtitels zou het natuurlijk een, uh, ja, voor jou een enorme teleurstelling zijn... als je afscheid moet nemen zonder het goud. Ja, dat is niet te omschrijven. Dus dat, uh, ik kan dan niet zeggen dat ik er echt wakker van lag. Want het ging gaandeweg het toernooi een stuk beter. Maar dat zou wel een nachtmerrie geweest zijn, ja. ja dus Allee. Allee. Tegenover de routine van de afscheidnemende meditims staat dan Barry Schep... Die zijn eerste BK meemaakte? Voor mij is alles nieuw en uh, ja, dit is geweldig. Heel de afgelopen weken waren geweldig. Een fantastische belevenis. We hebben er kaart voor moeten werken maandenlang. En dan als het dan gelukt is, ja, dat is geweldig. Mooie ontlading. Want hoe is dat als je als hoge favoriet van start gaat? Iedereen zou denken, ja, dat is een ingecalculeerde titel. Maar zo simpel is dat natuurlijk niet. Nee, zeker niet. We hadden best wel moeizaam beginnen in het toernooi. We waren niet heel sterk. En we zijn heel erg in het toernooi gegroeid. En de Taiwanese waren ja, heel goed in vorm. Dus we hadden een best wel lastige finalewedstrijd. Uh, we waren supergoed die wedstrijd en gedreven. Dus uiteindelijk wel ruim gewonnen. En de finale tegen de Belgen, ja, dat was, uh, was ook geen makkelijk. Hard voor moeten knokken en heel langzaam weggelopen. En uiteindelijk was het verschil wel zes punten, dat is vrij ruim. Maar vanzelf gaat het niet. Een informele huldiging met familie, vrienden en de oranje selectie die de toon zet. En de is Jan Schauke van den Bos. 9 WK's sinds 1978. 8 keer een wereldtitel voor Nederland. Ja, maar goed, elke titel heeft zijn verhaal natuurlijk. Dit is het verhaal van, van een team wat je maakt tussen, uh, laten we zeggen, gearriveerde toppers en, uh, en jeugdige internationals die net komen kijken. En dat is voor mij het speciale van deze titel. Het was voor jongen, hè, dit WK? Ja, dus het, ik had uh, zeven mensen bij die uh, uit Jong Oranje kwamen. Dus die eigenlijk allemaal nog onder de zijn. En dat moet je inpassen. En dat was een, uh, een hele leuke klus. Dan hoor je ook altijd zeggen van ja, het zou goed zijn voor het uh, korfbal als het wat mondialer zou worden. Hè. Heeft u het idee dat de sport op de goede weg is wat dat betreft? Ja, het gaat, uh, ont, gaat ontzettend hard. Dus we zitten nu al aan 60 landen en ik zie gewoon dat het niveau toeneemt. Ik zie nu een land wat China is in een wedstrijd al 37 keer scoren. En ze worden er maar tiende op het evenement. Dus ik denk dat het een kwestie is van even volhouden... en dan, uh, dan krijgen wij een pak op ons broek. Maar daar zit ik nog niet helemaal op te wachten. Maar het zal wel goed zijn voor korfbal. Daarin heb je helemaal gelijk. Maar ik wil toch eigenlijk van iedereen even een heel groot applaus... voor onze wereldkampioenen! Ja, <applaus> Mooi feestje daar op Schiphol met de aankomst van de korfballers. Dan over twee sporters die beide een Olympische medaille op zak hebben en die hun sport op het water beoefenen. Dat zijn enkele overeenkomsten tussen zeilster Lopke Berghout en roeister Kirsten van der Kolk. Ze zochten elkaar op om ervaringen uit te wisselen. Als eerste was Lopke Berghout aan de beurt, zij nam plaats in een roeiboot. Dat gebeurde allemaal onder toeziend oog van verslaggever Floris van Hoorn op de Amsterdamse Bosbaan. 10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De roeisters Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk hebben Nederland de tweede gouden olympische medaille bezorgd. Ze bleven in de finale van de lichte dubbel 2 de boten van Finland en Canada voor. Oké, okay, gaan we hier aan de rand van? Ja, uitzetten in het water. Even kijken, de riem, de stuurboordriem vast. 10 uur, het NOS Journaal. Nederland heeft er weer een Olympische medaille bij. De zeilsters Lopke Berghout en Marceline de Koning wonnen zilver in de 74-klasse. Het goud was al onbereikbaar. Dat ging naar Australië. Uh, helemaal uit zo. Even kijken, het uh, in het water neer. Wat voor ervaring heb jij met roeiboten? Loppen? Ja, vroeger in het verleden, uh, toen ik met mijn ouders op vakantie ging, in een oplaasbootje, maar daarna nooit meer. Hoe is dit idee ontstaan? Eigenlijk op de Golden Clinic na de Spelen 2008... ...waar we met een aantal meiden zeiden we ja, laten we elkaar sporten gaan beoefenen... ...maar daar is ja, iedereen zijn kant op gegaan is nooit meer van gekomen. Maar Kirsten en ik die komen elkaar nog regelmatig wel eens tegen hier en daar... ...en iedere keer zeiden we weer van ja, we moeten het altijd nog eens organiseren. Je kan het beste nu dat al plat op het water leggen. Zo ja. En dus dan die rikker vasthouden aan de kant omdat je echt je gewicht daarin hebt. Wat, uh, wat ga je ervan verwachten? Zie je ergens tegenop? Nou, de, de balans schijnt het heel kritisch te zijn. Uh, dus uh, het schijnt dat je je riemen altijd moet vasthouden. omdat je anders ondersteboven ligt. Dus uh, dat gaan we dan maar doen. En uh, ja, nou ja, als je haar uh, instructies hoort. dan denk je toch al van. Oh, het stond nog best wel een lastige sport. Je moet die riemen draaien. en je moet op een bepaalde manier. Uh, ja, roeien zeg maar. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, maar ik hoop dat je als ja, topsporter ook andere topsporten makkelijk kan beoefenen. Daar gaan we dan maar vanuit. Je hoeft niet meteen helemaal op te draaien. Ik kan het ook gewoon eerst eventjes doen vanuit... Uh... Wat is de eerste oefening? De basisoefening, zeg maar. De basisoefening, ja. Het is uh, eerst eventjes voelen met, uh, met... Ik heb het idee dat ik ze heel diep insteek. Dat ja, ze heel iets zag hem ja. dat je een krom erin een scherm erin deed, ja? Dus je moet hem inderdaad gewoon kijken als je dat: neverbij. Alle van der Kolk, je hebt net uh, heel leuk geroeid met Lopke werkhout. De enige overeenkomst is eigenlijk dat jullie de sport beoefenen op het water. Ja. Wat kan jij haar nu nog meegeven? Um, nou, ik heb eigenlijk het gevoel, als ik gewoon naar Lopke kijk... en hoe zij haar sport bedrijft, dat ik vanuit mijn traject... ...in dat opzicht heel weinig kan meegeven... ...omdat ik vind dat ze al zo ontzettend professioneel is. Dus het gaat meer naar het uitwisselen van die kleine dingetjes nu... ...van het een beetje leren kennen... ...van hoe zit er nou, nou bijvoorbeeld zo'n roeiboot in elkaar... ...hoe zit zo'n zeilboot in elkaar... ...een beetje het, het, het ontdekken van de andere sporten. Um, dus ik, ik ben vooral inderdaad ook nieuwsgierig nog... ...waar haar van... Hè, ...ze heeft dus uh, zilver, ze heeft nu een nieuwe partner... ...hoe zij, uh, waar ze dan aan werkt... Om nu richting dat goud te hebben, waar die details dan in zitten om ja, wanneer je dan dat goud of eh, het niet haalt. Want bij mij is het heel simpel: het is namelijk een snelheidssport, dus je bent snelste en dan win je. Bij haar werkt dat natuurlijk niet helemaal zo. Dus ik vind het gewoon op die manier vooral leuk om meer te snappen ook hoe de andere sporten werken en dan te kijken van hè, waar zijn er dan nog overeenkomsten of niet. 1, 2. Oh. <lacht> ja. Altijd je moet blijven staan. Ja, gelukkig heb ik hem vast. Oké. Okay. Nou, dan wil ik nog gewoon een keertje ja. doen. Ja. Je bent helemaal droog gebleven. Ja, gelukkig wel, inderdaad. Uh, dat was een eerste vereiste. Maar uh, ja, het is nog wel een behoorlijke uitdaging, uh, Bootje. Het is niet zo makkelijk als dat het er op tv uitziet. Wat is de belangrijkste les geweest van deze vrijblijvende sessie? Nou, ik denk dat het uh, uh, richting uh, mijn, mijn sport, zeilen, gewoon ook wel eens goed is uh, om een uh, andere sport te beoefenen, waarin je ja, weer echt moet nadenken over uh, balans, uh, je stabiliteit. Uh, je krijgt behoorlijk wat aanwijzingen. En die aanwijzingen moet je in je hoofd verwerken en omzetten naar de boot. Maar je, soms denk je ook aan het een en dan doe je het andere weer fout. Het is ontzettend lastig om. Uh, ja, om dat allemaal op zijn plek te laten vallen, meteen, zo'n eerste, zo eerste keer. Ja. Twee watersporters dus op de bosbaan in Amsterdam. Roeister en een zeilster. Dan gaan we naar voetbal. Robert Maaskant is ontslagen als trainer van Wiesla Krakow in Polen. Maaskamp werd vorig jaar nog kampioen daar in dat land met Wisla, Maar dit seizoen zijn de prestaties een stuk minder. Dit weekend verloor Wisla de Stadsderby tegen Cracovia. En dat was alweer de vierde nederlaag van het seizoen. Of technisch directeur Stan Valks bij de club blijft, dat is nog niet bekend. En we blijven bij voetbal. Want ook het avontuur van André Wetzel in de Verenigde Arabische Emiraten is voorbij. Hij vertrekt als technisch directeur van Al Jazeera. Zijn contract liep eigenlijk nog een jaar door. André, goedenavond. Goedenavond. Waarom houd je het eigenlijk voor gezien? Ja, dat is uh, eigenlijk uh, de belangrijkste reden is dat uh, de, de nieuwe, splinternieuwe academie die we aan het bouwen waren voor de opleiding... Dat was een van de redenen waarom ik graag daarheen wilde. Want dat is natuurlijk een enorm project voor 40 miljoen deerhand, dat is 8 miljoen euro. Een school, een hotel, een restaurant met velden eromheen. Waar de spelers intern kunnen wonen. Uh, dat is klaar. Dat heb ik een jaar aan gewerkt. Dat was de, in het einde van de bouwfases. De, dat moest ingericht worden, dat moest bemand worden. De trainers moesten aangesteld worden, het moest georganiseerd worden. En die klus is af. Uh, mijn andere werk bestaat natuurlijk uit het uh, technisch directeursgroep bij, de, bij, de, bij het eerste elftal. Hoor. Dan vorig jaar zijn we én kampioen geworden en we hebben de Beker gewonnen. Dus ik had op dit moment zoiets van: ja, wat moet ik eigenlijk nu nog verder? En uh, ik miste ook hier en daar wel mijn gezin hoor, dat moet ik ook eerlijk inzetten. Nou ja, was dat uiteindelijk toch wel de voornaamste reden? Toch een beetje heimwee zeg maar, naar Nederland en naar het gezin? Ja. De belangrijkste reden was dat ik het gevoel had dat ik klaar was met die, met die academie en dat ik het eigenlijk niet beter kon doen in het nieuwe jaar. En als je wat rustiger krijgt, en dat zal jij ook waarschijnlijk al weten, als je wat minder, minder tijd in je werk hoeft te steken, dan ga je dat soort dingen wat meer voelen. Dan ga je, je je gezin af en toe wat meer missen. En die combinatie bracht me eigenlijk op het idee om dat gewoon bespreekbaar te maken. Ik heb ja, dat stonden gewoon... ze niet raar te kijken daar, dat jij daarmee aankwam? Want eigenlijk had je dus ja. nog een jaar te gaan. ja. Nee, ze, ze reageerden heel positief. Uh, ja, dat komt natuurlijk omdat, uh, omdat het allemaal zo goed gegaan is dat jaar. Dat, uh, als de mensen blij met je zijn en je hebt een goede relatie, dan komt dat wat makkelijker aan. En ze, ze begrepen het wel, ze wilden niet meteen uh, reageren. Dus ze hebben wat bedenktijd genomen, één of twee dagen. En toen hebben we een gesprek gehad en toen zei ze eigenlijk, joh, je moet het eigenlijk gewoon doen. Als je gezin uh, uh, je nodig heeft, moet je gewoon gaan. Uh, we zijn je hartstikke dankbaar voor wat je hier neer hebt gezet. En we redden het verder zo wel, dus wat ons betreft gaan we gewoon een regeling treffen. Neem ons nog even mee naar dat werk in de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe ziet zo'n dag er daaruit? Ben je echt gewoon helemaal alleen met je werk bezig? Ja, ja dat was voor mij echt, uh, s morgens om negen uh, uur half negen was ik er... En dan uh, was het eigenlijk uh, tot een uur of twee bezig met, uh, met, met, met de club in het algemeen. Wat de technisch directeur in het algemeen ook in Nederland doet. Uh, vanaf een uur of twee was ik uh, vooral bezig met, uh, met, met de jeugdopleiding. Op uh, die academie gebouwd werd. Dus ging ik daar vroeg heen controleren of alles liep zoals het uh, moest lopen. Of de gebouwen op de juiste plek kwamen. Althans, de materialen in de gebouwen. Want de gebouwen stonden natuurlijk al, maar na waren ze zo vijf jaar mee bezig geweest. Of alles op zijn plek kwam. En uh, ja, met het natuurlijk. Uh, uh, erbij halen, uh, recruteren uh, en om een uur of vijf ging ik de op om te kijken hoe de jeugdtrainers werkten. En om een uur of zeven ging ik kijken bij het eerste hoe de trainingen verliepen en dan werkte ik zo tot een uur of half negen door, dus dat was een, een dag van elf uur. Maar dat vond ik niet erg, want uh, ja, als je maar alleen bent, dan uh, wat moet je anders. dus uh, uh, Dat ging het eerste jaar heel goed en dan had ik ook heel veel bevrediging van mijn werk, want het lukte heel veel en uh, nou, het, nogmaals, de resultaten waren perfect. Maar nu was het eigenlijk een beetje klaar. En dan krijg je wat meer tijd en dan ga je wat meer beseffen dat je alleen bent. Ja, ik neem aan dat het feit dat jij gewoon dat contract na een jaar hebt beëindigd... Ja, ik bedoel, je krijgt voor één jaar betaald. Uh, dat tweede, uh, goed gevulde jaar, om het zo maar te zeggen, dat laat je dan gewoon schieten. Ja, ja dat is zo. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een overweging hier. De, de, het geld is de overweging dat je de keuze maakt. Daar nou was mijn belangrijkste reden die academie om te gaan. De tweede reden is natuurlijk het geld. Dan kan je natuurlijk net doen uh, <coughs> of het niet zo is, maar dat is ook zo. Maar aan de andere kant, uh, ja, geld is ook niet alles, dus uh, mijn gezin is ook belangrijk. En uh, ja, ik had in het eerste jaar natuurlijk al heel veel geld gepakt. En dan moet je de keuze maken of je dat het tweede jaar nog wil doen of dat je een andere keuze maakt. En ik, ik ging eigenlijk liever voor en, en het gezin en de nieuwe uitdaging. Ja. En dat begrepen ze daar heel goed. Want die nieuwe uitdaging, uh, wil dat ook zeggen dat je weer naar het Nederlandse voetbal snakt? Ja, ja, ja. ja. Ik uh, zou wel heel graag weer in het Nederlandse aan het werk willen. En ook niet meer als technisch directeur. Maar als, uh, als trainer, ik heb een maand lang het eerste helft al overgenomen uh, in augustus. Omdat uh, de Argentijnse coach niet kwam, die werd bondscoach van Argentinië. Hmm. En uh, uiteindelijk verkouderen gehad, maar die was nog niet vrij. Dus uh, ik heb het een, jaartje, of een, een maandje overgenomen. En toen vond ik het eigenlijk toch wel zo leuk weer dat ik toen een beetje met de gedachte ben de gaan spelen van joh, je moet gewoon het trainersvak weer lekker oppakken. Want en waar? Heel Eredivisie? Vanaf. Eerste divisie? Maakt het niet veel uit? Nee, het gaat vooral om wat een club uh, kan bieden en wat een club uh, wil. De ambities en uh, natuurlijk uh, hoe hoger, hoe mooier en hoe meer geld je verdient, hoe beter. Dat is altijd zo. Maar uh, je moet vooral naar andere dingen kijken ook. Uh, kan je iets presteren met een club? Willen ze, willen ze een bepaalde richting op? Past het bij je? Dus uh, ik, ik voel me nergens te groot voor, laat ik het zo zeggen. Ben je al ergens over aan het praten op dit moment? Nee, nee, nee. ik ben echt pas een paar dagen in Nederland. En uh, het is eigenlijk pas één dag bekend uh, dat ik er weer ben, sinds gisteren. Dus uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik ben nog met niks bezig. En ik ben ook met mijn hoofd daar nog niet mee bezig. Want ik had eigenlijk iets, uh, ik was hier eigenlijk maar een weekje om weer terug te gaan. En nu uh, moet ik eigenlijk een beetje aan het idee wennen dat ik weer helemaal ben. Dus uh, nou ja, dat, uh, ik laat het rustig op me afkomen. André, succes in die mooie komende jaren. <laughs> Dank je wel. André Wetzel dus weer terug in Nederland. Wij zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Uiteraard hebben we geprobeerd Robert Maaskant nog te bellen in Polen. Hij is dus ontslagen als trainer van Wiesla Krakow En dat nou, een paar maanden na het kampioenschap daar... Maar we krijgen hem niet te pakken. Mogelijk dat we hem morgen wel te pakken krijgen. Want morgenavond zijn we er natuurlijk gewoon weer met langs de lijn vanaf 10 uur. Nog geen voetbalwedstrijd vanavond in de Jupiler League FC Os tegen FC Dordrecht. Het eindigde in een gelijkspel. Doelpunt Rijk 3-3. Er was een rode kaart in die wedstrijd voor post van FC Dordrecht. En Ossenaar van der Sloot miste kort voor tijd een strafschop. Beide ploegen hebben nu 15 punten uit 12 wedstrijden. Ze zijn onderin de middenmoot terug te vinden. En dan is het papier helemaal op. Zijn we echt door deze uitzending van langs de lijnen heen. Zometeen kun je gaan luisteren naar Eva Jinek. Zij presenteert met het oog op morgen. Ik wens u nog een prettige avond. ...in de Tweede Kamer de begroting van volksgezondheid. Je zult echt moeten kijken welke zorg hebben wij hier nodig... ...en hoe organiseren we dat. Minister Schippers verdedigt haar beleid. Er moet veel veranderen. Maar eerst zit ze ochtends in het NOS Radio 1-journaal. Maar binnen een paar jaar is die omslag toch echt nodig. Heeft u een vraag voor de minister? Ja, dit is wel de kant die we op moeten. Mail naar vraagteminister.nos.nl En luister woensdagochtend om half negen naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Investeer 15.000 euro in een zeeschip voor een fiscale aftrekpost van 32.000 euro. Op fiscaleaftrek.nl vindt u alle informatie over deze gunstige investering in de Nederlandse scheepvaart. Zet koers naar een fiscale aftrek van 32.000 euro. Vraag het AFM Goedgekeurde Prospectus aan op fiscaleaftrek.nl. Een radioloog verwisselt röntgenfoto's met fatale gevolgen. In De Vlek, de prachtige nieuwe vertelling van Liebesprijswinnaar Willem-Jan Otten. De Vlek.